10 uur. Het NOS-journaal. Jan van der Putten. De Nederlandse Vereniging van Banken, de NVB, waarschuwt voor een nieuwe truc van criminelen. Bij het zogenoemde cash trapping plaatsen de criminelen een plaatje voor de geldsleuf van de geldautomaat. Er kunnen dan geen biljetten uitkomen en mensen denken vaak dat de automaat stuk is. Zodra het slachtoffer is weggelopen halen de criminelen het plaatje weg en pakken het geld. Volgens de NVB is deze manier van diefstal al een paar keer voorgekomen. Het gaat vaak om criminele bendes uit Oost-Europa die op deze techniek zijn overgestapt nu het skimmen steeds lastiger wordt. De NVB raadt mensen aan om bij de automaat te blijven als er geen geld uitkomt... en ter plekke de bank en de politie te bellen. De Koerdische terreurbeweging PKK heeft Koerden in het oosten van Turkije opgeroepen in opstand te komen. Volgens de PKK heeft het Turkse leger een massamoord gepleegd. Het leger bestookte een groep smokkelaars in Koerdistan... omdat het dacht dat het militanten van de PKK waren. De Turks autoriteiten hebben toegegeven dat bij de luchtaanval 35 onschuldige burgers zijn gedood. Gisteren demonstreerden zo'n 2000 woedende Koerden in het centrum van Istanbul. Koerdische jongeren gooiden stenen naar de politie. Die zetten traangas en het waterkanon in. De supportersvereniging van Ajax spant een rechtszaak aan tegen de KNVB. De supporters willen geld terug voor het kaartje dat ze hadden gekocht... voor de gestaakte bekerwedstrijd tussen Ajax en AZ... De KNVB bepaalde eerder deze week dat de wedstrijd moet worden overgespeeld zonder publiek. Mensen die een kaartje hadden zijn volgens de algemene voorwaarden hun geld kwijt. De supporters vinden dat onterecht, zegt hun advocaat. Waar het om gaat is dat de fans niet twee keer gestraft worden eh, door eh, en je geld kwijt te zijn voor een kaartje voor een wedstrijd die eh, na een half uur stopt en vervolgens eh, bij, de, bij de replay niet aanwezig te mogen zijn. En als het zo is dat een rechter inderdaad zegt van je, je moet aanwezig kunnen zijn bij een replay en als dat niet zo is dan eh, moet je je geld krijgen, nou, dan is dat de winst van deze procedure. Het aantal tijgers in Vietnam is het afgelopen jaar met de helft verminderd... van ongeveer 100 naar zo'n 50. Volgens de directeur van het Eco-instituut in Hanoi... zijn de meeste verdwenen tijgers gedood door stropers. De vacht van een tijger is veel waard. En in Azië zijn ook tanden en ingewanden van het roofdier zeer gewild. Vorig jaar verplichtte Vietnam zich op de internationale tijgerconferentie in Sint-Petersburg om de dieren beter te beschermen. Maar er is dus weinig van terechtgekomen. Wereldwijd leven er nog zo'n 3200 tijgers in het wild. Op de conferentie is afgesproken dat dat er minimaal 7000 moeten worden. Het weer nog geleidelijk minder buien en vanmiddag droog en geregeld zon. Later weer regen en het wordt ongeveer 7 graden. Morgen bewolkt en druilerig en het wordt 5 tot 10 graden.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 Het is Easy December bij WKAM.nl. Ook je eindejaars aankopen shop je vanuit je toe. Nu tot 300 euro korting op elektronica en huishoudapparatuur. Eerst WKAM.nl Ouderwets lach met de klucht inspecteur Vlijmscherp eva Liese Geerlings speelt Annie beste breurtje. Aangenaam. En dit is mijn echt Geert. Ze ruikt overal onraad. Tot overmaat van ramp is die ook nog vergeten waar die mijn sleutels heeft gelaten. Lach mee met de vriendensituaties waarin ze terechtkomt. Zaterdag 31 december om half tien. Bij Max op Nederland 2. Ooit heb je mij gezegd dat je voor me zou zorgen, Heathcliff.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 Het is vijf over tien u bent terug bij de laatste dagen van het jaar op één. Geen gewone programmering deze week. We richten onze blik op mensen die het afgelopen jaar in het nieuws waren of daaruit verdwenen. En we doen dat vandaag met de drie mensen. Arabiste Petra Stine, u hoorde haar al, uh, ook aan tafel. Jacques Sies, geestelijk vader van de Voedselbank. En hij gaat ermee stoppen. En Robert van der Zanden, hij moet een beslissing nemen om met de Glossy avant-garde te stoppen. En dat gebeurde in december, toen ging de stekker we gaan met hen alle drie praten. Maar eerst staan we nog even stil bij een van de grote nieuwsgebeurtenissen van dit jaar. Vandaag is dat het Rotterdamse Maastad ziekenhuis. Voor dit voorjaar werd het geteisterd door de levensgevaarlijke resistente klebsiella bacterie. En uiteindelijk overleden 28 met deze bacterie besmette patiënten. Verslaggever Botti jellema reisde af naar Rotterdam om te zien hoe het er nu voor staat. En op de parkeerplaats voor de hoofdingang van het ziekenhuis trof hij een chaos aan. Een grote tering zou je zitten hier oh aan man, waar de ziekenhuis. Dat is maar, niet, normaal. Kan niet Ze hebben invalide parkeerplaatsen. Nou, daar staan die auto's van het ziekenhuis. Van, de, van, de, van die bloedprikkers, die warentjes. Die, die, die, die mag erin en ik mag er niet in. Nee. Terwijl ik een invalide kaart heb. Ja. Nou, nee, het is gewoon, op z'n Rotterdams gezegd, een tienvisootje hier zo. <laughs> het Maastadziekenhuis in Rotterdam. Een hagelnieuw gebouw in de wijk IJsselmonde. Ik sta voor de hoofdingang. Het is een gebouw opgetrokken uit rode baksteen met moderne architectuur en een groot parkeerprobleem. Er is een ruime parkeergarage, maar dat is een kilometer lopen vanaf de ingang... en de kiss-and-ride voor de deur is nu een verkeerschaos. Maar als dat nu het grootste probleem is van dit ziekenhuis... dan valt het eigenlijk best mee hoe boos deze meneer er ook om is. Want afgelopen zomer gingen binnen in het hospitaal iets mis... met fatale gevolgen. Ruim 100 mensen raakten besmet met de Klepsilabacterie... en dat is een bacterie die bestand is tegen antibiotica... Je wordt ziek en raakt het in het beste geval na verloop van tijd langs natuurlijke weg kwijt. Maar in het slechtste geval niet. 28 patiënten van het Maastad ziekenhuis die dragen waren van het virus, zijn afgelopen jaar overleden. In mei kwam in de media dat het Maastad ziekenhuis al maanden met een resistente bacterie kampt. De zaak kwam aan het licht. toen begin april een patiënt van de intensive care van het Maastad ziekenhuis in Rotterdam. werd overgebracht naar het Slotenvaartziekenhuis in Amsterdam met de mededeling dat de patiënt een resistente bacterie zou dragen. In de week die na zijn opname hier volgde, binnen vier à vijf dagen... bleek dat dit inderdaad een heel resistente bacterie was... maar die ook resistent was tegen de eigenlijk de meest krachtige antibiotica, de caraphanems... Uh, die wij ter beschikking hebben voor de behandeling van deze infecties die de patiënt had. Dan al zegt directeur van het ziekenhuis Paul Smit dat ze er niet op tijd bij waren. Kijk, ik, ik denk als je terugkijkt daarnaar... dan denk ik dat het beter was geweest als we dat eerder hadden gemeld bij het RVM. op het moment dat we zelfs het vermoeden hadden. De patiënt waarover in het nieuws werd gesproken is de vader van Sandra Plug. Hij werd met brandwonden opgenomen in het brandwondencentrum van het Maastad ziekenhuis... En hij overlijdt uiteindelijk. Sandra doet haar verhaal in een uitzending van Actualiteitenrubriek 1Vandaag. In het moesten we muts op, een blauwe jas aan, schoenen aan. En dat moesten we allemaal op de gang doen. En mijn vader was heel infectiegevoelig, zeiden ze op het brandwondencentrum. Dus al een wondje wat je aan je vingers had, mocht je hem eigenlijk kon niet aanraken... want dat kon met die brandwonden al een infectie geven. Dus daar was de hygiëne super, super goed... Dan wordt hij van het ene gebouw naar het andere overgebracht. Van het speciale brandwondencentrum naar het hoofdgebouw. Er was niet meer een, een, een, een dubbele deur. Er was één houten deur waar je in kon. Op de gang stonden spulletjes die je aan mocht trekken. Maar eigenlijk werd daar niet naar gekeken. Want ze zeiden ook, nou mevrouw, als u verder niet op andere afdeling komt... Is het niet verplicht dat u het aantrekt? Want uh, als u gelijk vanuit uw vader en uw vader verder niet aanraakt. En die andere mensen die er lagen, die kregen ook bezoek. Hadden die mensen die kleding nee, aan? Nee, ook niet. Het verplegend personeel? Nee, ook niet. Op Sandra de Verzoek verhuist vader opnieuw. Deze keer naar het slotervaart in Amsterdam. Daar constateert men direct dat hij is besmet met de gevaarlijke Klebsiella-bacterie. Ik heb toen uh, contact opgenomen met het Maasstadziekenhuis en gevraagd of daar iets bekend van was. En daar gaven ze dus geen blijk uit. Ik werd eigenlijk een beetje van het kastje naar de muur gestuurd. Met de opname van George Plug in het Sloterfaart komt de zaak van de Klebschella-besmetting in de openbaarheid. De affaire Maastadziekenhuis is geboren. Dat is gewoon het zwaarste waar je mee moet leven. Dat je weet dat er mensen zijn geweest... die je vader eigenlijk onnodig pijn, leed en ellende hebben aangedaan. Daar kan ik niet mee leven. Tot de doodbijscheid kan ik daar niet mee leven. Het RIVM, de GGD en de Inspectie Gezondheidszorg worden ingeschakeld. Terwijl alle alarmbellen rinkelen, lukt het het Maastad niet om de uitbraak onder controle te krijgen. De laatste bekende besmetting is in juli. Drie maanden nadat het slotenvaartziekenhuis de bacterie constateren bij de overgeplaatste heer Plug. 28 mensen met de resistente bacterie overlijden. Ik ben daar ook uh, gewoon gecontroleerd toen ik eruit ging, dus niks gedaan. Oh, U bent een van de mensen geweest die gecontroleerd is of u die bacterie ja, ik, ook had? Ja, ik heb hier gelegen toen. Ja. Nou, Hoe was dat toen voor u? Gewoon, ik, ik heb geen angst gehad. Nee? Nee, totaal niet. Uh, ja, die klepsiella bacterie natuurlijk. Hè? Ja, ze zijn onder toezicht komen te staan, maar het wordt wel goed in de raad gehouden. En dat is belangrijk toch? De inspectie plaatst het Maastadziekenhuis onder verscherpt toezicht. Er worden externe deskundigen bijgeroepen... nabestaanden en slachtoffers schakelen letselschadeadvocaten in... en directeur Paul Smits stapt op. De inspectie onderzoekt de zaak. Het ziekenhuis heeft aanvankelijk eigenlijk niet goed gereageerd... op het feit dat ze een bacterie vonden... die ongevoelig was voor de meest gebruikelijke antibiotica. Senior inspecteur Lia den Ouden van de inspectie gezondheidszorg... Zij doet onderzoek naar de oorzaak van de uitbraak van de resistente bacterie in het Maastadziekenhuis. Eind maart is het aan het rollen gegaan omdat het in de publiciteit kwam. Mm -hmm. En pas toen is het ziekenhuis gaan kijken van oh ja, hoe lang hebben we dit al? En uh, wat is er nou eigenlijk gebeurd? Maar nu en... wist u het? Uh, wij zijn gewaarschuwd door het ziekenhuis op 31 maart. En dat is een dag nadat het ziekenhuis te horen kreeg... Um, ik meen de NOS, die gaat hier uh, aandacht aan besteden. Op uh -huh. dat moment heeft het ziekenhuis eerst de Raad van Toezicht gewaarschuwd... en vervolgens ook de inspectie. Achteraf te laat. Ja. Leer Den Ouden van de inspectie Gezondheidszorg zegt dat het Maastad ziekenhuis pas toen in de gaten kreeg dat ze met iets ernstigs te maken hadden. Wij vinden dat ze al veel eerder intern aan de bel hadden moeten trekken. Hadden ze niet hoeven melden bij de inspectie, had niet in het nieuws hoeven komen. Maar ze hadden wel maatregelen moeten nemen. Kijk, en, eh, het was een, een ramp en eh, daarna is het over. Het gaat nu goed. Ik geloof daar allemaal niet zo in. die bacteriën Overal hebben die bacteriën. In een bus en als hij in de tram zit, overal is er toch bacteriën. Ja. Maar er zijn wel mensen aan overleden. Ja, maar die waren al ziek. Ja, maar de banken waar ik op zit kijk. door die sigaret doden de bacteriën. Ja, ja, ja, ja. ja Botti Jellema in gesprek met een paar Rotterdammers bij het Maastadziekenhuis. En we horen hem zometeen na het nieuws van... Of uur, wederom. 2011 was wel een beetje het jaar van de discussie over bacteriën in voedsel. De telers kunnen er ook over meepraten. We hebben ook de hele discussie over antibiotica en kip gehad en dat soort dingen. Meneer Sies van de Voedselbank. In uw pakketten zitten daar de zogenoemde kiloknallers en plofkippen... of zit daar er ook gezonder vlees in? Nou, even twee dingen over dit onderwerp. Ja. Um, ik denk dat we allereerst dat we doorslaan. Waarin slaan we door? Ja, dat zal ik toelichten. Ja. Uh, ik heb ooit eens iemand gehad van de inspectie van de voedselbare autoriteit. Ja. En die geeft me dan aan van... meneer, uh, hoogste prioriteit aan hygiëne. Dat houdt in wanneer ik bij een uh, groothandel <coughs> kom. Dat ik niet de hal in komt voordat ik een wit schort aan doe. Ja. Een wit uh, iets over mijn hoofd. Ja. Want dan kom ik niet binnen. Ja. En volgend ga ik dan naar de weekmarkt... De markt, En dan zie ik al de groenten daar... op de kramen liggen. Dus waar iedereen staat te toesten en te hoesten. En, en dat denk ik. En zo af en toe knijpen we ook nog uh, een keertje... in zo'n appeltje natuurlijk. Ja, of in een, uh, waar ligt die prijsje? grens? Nou. Uh, daar is best iets over te zeggen. De andere kant ben ik bang. En dat zie ik dan. Uh, dat doordat we alle hygiënische... Regels toepassen. tot we des te minder weerstand zelf. als persoon opbouwen. Omdat we niks meer gewend zijn? Omdat we niks meer antistoffen. opbouwen ook. Uh, ik kan. In een anekdote. Uh, er was een huis was er te koop. en de makelaar. Die ging met een jong echtpaar. die gingen kijken dus. en ze liepen door het huis. en één kamer werd niet geopend. maar de prijs was zeer aantrekkelijk. En toen werd er toch gevraagd: ja, waarom voor die ene kamer. Nou, daar ging het helemaal om. De oude baas, de eigenaar, die leefde als een kluizenaar en vervuild. En uh, alle hygiënische regels, die gooide hij overboord. Die moest tot zijn dood door verzorgd worden. Dat was bij de koop inbegrepen. Nou, de man, die. Uh, Dat ja. is een heel bijzondere voorwaarde, meneer Sien. Ja, het was er Maar in ieder geval, ik kwam de. Hand, Nee, dat het echtpaar was aanlokkelijk dus het Binnen drie maanden was de baas overleden. Dus vanwege dat hij van een oud patroon van vervuiling en viezigheid ineens overging. Uh, is dit nou een echt... pleidooi voor persoonlijke ja. vervuiling? Nee, nee, nee, daar heb ik geen pleidooi voor. Okay. Maar... We moeten wat viezer durven worden, zegt u dat dan? Nee, maar ik denk dat we ook wel doorslaan. Het blikje wat een TET-datum heeft. De dus houdbaarheidsdatum. wordt morgen al niet meer gegeten. Mm. En daar denk ik van, joh, daar zijn we doorgeslagen. Ik heb wel eens gelezen dat, dat u uh, heeft gezegd... vroeger waren wij uh, met, met, met, ja, met een grote groep thuis. Ja. En wij aten de bonen gewoon totdat het blik bol stond. Mijn moeder had tien, hoor. Ja, want er is toch geen TET-datum. Dus als die bol, dat blik bol ging staan... Ja, dan was het iets aan de andere... Dan moest ze dat weggooien. Ja. Meneer Van der Sand, heeft u wel eens uh, iets gegeten dat, dat er over de datum was, wellicht? Ja, ja laatst nog Melk ook. Ik bedoel, dat als dat twee dagen over de datum is, dan kan je dat gewoon nog drinken. Zolang het niet zuur is, denk ik, nou prima. Ja, ik Niks zit aan het randje. in het verhaal ook van meneer Sies, dat hij zegt, misschien zijn we een beetje nee, doorgegaan. Dat, dat vind ik wel, hoor. Dat vind ik wel. Als je, als je ook, nou ja, eigenlijk ook wat u net zegt met die handel en die markt. Nee. Ik, ik begrijp dat ook niet. Ik begrijp dat ook niet. Dat je dan echt uh, helemaal in witte pakken onderhand naar binnen moet. Alsof het een, uh, ja, een, een, een operatiekamer is. Dat geloof ik gewoon echt niet. Dat geloof ik gewoon echt niet. Hoe schoon bent u zelf? Enorm. Oh, ja. Schoon. Ja hoor. <laughs> ja. Nee, maar, nee maar. Ik, ik bedoel. Ik ga, ik ga ook naar de markt. En ik koop ook mijn spullen. En je ziet daar inderdaad ook wel eens vlees liggen. En dan is het hier nog heel netjes. Maar ga je naar het buitenland ja. toe. In, in Italië of in Spanje. Daar ligt het gewoon in de warme zon. En de mensen kopen het. Inclusief de vis. Nou. Volgens mij gaan daar niet meer mensen dood dan hier in Nederland. Mevrouw Stine, hoe ziet een Egyptische weekmarkt eruit? Uh, nou, Ik ben zelf vegetariër, dus daar, ik probeer altijd uit de buurt te blijven... van alles wat met uh, rauw vlees, uh, dat ziet er daar ook niet heel fijn uit. Maar vis? Uh, ja, in, in, in Cairo wordt niet zo heel veel vis verkocht, en Alexandrieë wel. Ja, kijk, hygiëne, ik ben zelf... Uh, um, Moeder geworden in Egypte. En ik heb toen anderhalf jaar mijn dochter borstvoeding gegeven, vanwege vooral de hygiëne, omdat ik. Uh, nou, en, ze is, en ze is eigenlijk de eerste vijf jaar niet ziek geweest, toen kwamen we terug in Nederland. En nou, dat arme kind heeft toen alle <lacht> nare kinderziektes die je maar kon krijgen, hier gekregen. Dus het is een beetje van wat je ook gewend bent. Ik werd toen als ik terugkwam uit, vanuit Egypte in Nederland hier altijd een beetje ziekjes van het water. Dus ja, ieder land heeft zijn eigen bacteriën. Ik vond het altijd wel interessant. Ik heb als reisleider gewerkt in Egypte. En dan zie je dat mensen heel zenuwachtig worden... over slablaadjes en bier en allemaal dingen. Maar dan wel heel koud bier gaan drinken en daar dan ziek van worden. Dus dat is ook heel... niet goed. Nee, ik ben dus helemaal eens met meneer uh, Sis, Die zegt van nou, we moeten wel een beetje... ...oppassen dat we onszelf niet een soort kasplantjes gaan uh, neerzetten... ...dat we nergens meer tegen kunnen. Ja, maar dat is wel een beetje de regeltjes die wij hier allemaal opgelegd krijgen... ...ook door onze overheid, vind ik. Ja, van de de de Sander, maar de... Dat is ja. ook omdat wij geen enkel risico meer willen lopen... ...want zodra er iets misgaat, wijzen we met z'n allen naar de overheid. Mm -hmm. ja. Nou ja, weet ik niet of dat nou gaat om een blaadje slaan. Lijkt me een beetje vreemd, toch? Nou ja, zodra er ergens weer een bacterie is gevonden, dan is toch de eerste vraag: ja, waar, ja. wie heeft dat niet kunnen Ja, Ik, voorkomen, ik zag nu ook alweer dat er een feest was. En wie is verantwoordelijk? En waar ja. kan ja. ik ja, geld halen, wellicht? Of een ja, Dat, is waar, of dat is waar. Nou, het wordt een beetje Amerikaans. Als je als Ajax-fan ja. op de tribune hebt gezeten bij de wedstrijd tegen AZ, en ja. je mag niet meer komen bij de volgende wedstrijd omdat een van je groepsgenoten, zal ik maar zeggen, zich ja. misdragen tegen een keeper, ga je naar de rechter om je geld terug te ja. halen. Ja, zo is ja, dat. Dat las ik ook nog. Dan heb je misschien nog niet eens wat gedronken of gegeten. Tijdens die wedstrijd. Nee, maar je moet op je tenen gaan lopen, bijna. Ja. En dat vind ik. Ik bedoel, je moet toch ook wel een beetje kunnen leven, met z'n allen. Ja. Ah. Meneer Vergezande? Uh, ja, mevrouw Stienes. Nou, het, het is natuurlijk wel zo dat wereldwijd uh, er erg veel levens van kinderen gered zijn. nadat er in allerlei landen campagnes zijn gekomen voor uh, gewoon je handen wassen. regelmatig. Uh, nadat je naar het toilet bent geweest. En dat soort uh, normale hygiënische zaken. En dat moeten we natuurlijk niet vergeten, dat uh, we onszelf natuurlijk enorm. Uh, ja, dat dat, dat, dat dat enorme vooruitgang is en dat het niet veel geld kost om mensen op te leiden om en bewust te maken dat ze gewoon hun handen moeten blijven wassen. Misschien en, moeten ik hoop gewoon... toch in restaurants dat uh, de koks en de mensen die daar werken dat gewoon wel blijven doen. Oh, dat okay. hoop ik wel, ja. ja. Alhoewel je ook wel eens beelden ziet van verborgen camera's van werknemers die wraak willen nemen en een biefstuk terugsturen <kijf2> <kijf2> en drie keer op spuugelen en dan gewoon weer uh, serveren. Maar goed, daar gaan we het allemaal niet over hebben, want dat is toch wel een heel eng beeld. Misschien moeten we gewoon even de middenweg zoeken. Is dat, het, uh, is dat, is dat de juiste remedie? Um, ja, meneer Van der Zanden, hoe erg moest u op uw tenen lopen? Toen bleek dat avant niet meer te redden was. Nou, ik, ik loop niet uh, hard op mijn tenen, hoor. Dat, uh, maar het, het, het, is het, het plat daarom ten ziele gegaan? Nee, nee oh. ik denk het niet. Ik denk wel dat ik heel erg mijn best heb gedaan. Dat ik ook heel trots mag terugkijken op die twee jaar dat ik het plat heb gemaakt... met mijn team, met Roel Schagen en met uh, Kim Kwervoert. En ja, het is nu eenmaal zo. En op een gegeven moment zie je dingen aankomen. Uh, uh, hoe lang zag u dit al aankomen? Jammer. Ik zag het... Uh, ik denk dat ik het een maand of drie echt zag aankomen, ja. En vorig jaar voor, uh, stond u 30 trokken. jaar en ja, het werd wel daar, een heel sober pijnlijke. feestje. Want het was helemaal geen uitbundig feest of wat dan ook. Nee, nee maar ook dat was niet helemaal uh, aan de orde. Omdat dat uh, ja, er gewoon ook niet was, dat geld om een groot feest te geven. Nee. En, uh, dus we hebben het wel gedaan voor de lezers door het extra dik te maken. En het, nou ja, nou, allemaal, allemaal extra zaken te doen wat je doet bij een jubileum. Maar uh, ja, het, het, het is pijnlijk en ik, ik vind ook echt dat een instituut uh, weggegaan is, ja. Dan heeft u drie maanden, dan denkt u al, oeh, het gaat moeilijk worden. Wat kunt u dan nog doen? Want u heeft adverteerders nodig. Ja, nou, we zijn ook naar Milaan geweest. We zijn, uh, daar, we zijn de adverteerders gaan opzoeken om uh, te kijken of ze toch wilden investeren. Maar uh, nou ja, ook daar is de crisis uh, enigszins toegeslagen. En in, in Europa is uh, niet zo heel veel meer te, te vinden... Wat, wat geld betreft en wat omzet betreft. Dus ja, alles wordt nu gewoon heel erg op, uh, op, het, uh, op het Oosten gericht. Ja, als je daar ziet dat daar in elke grote stad in China... de, de grote merken, de, de, de, de stores uh, ja, als paddenstoelen uit de grond uh, de komen. U, ja. De winkels ja. Dus ja. ik noem de Louis Vuittons, de Pradas, de Chanels. Ja, daar gaat natuurlijk al het geld in. Ja, u noemt nu een winkel, waar ik nog nooit ben geweest, Maar wellicht <laughs> nee, is dat maar, ook... Uh... Nee, maar, dat, maar in China is dat dus wel aan de orde, of in, in, in het Oosten... dat mensen daar hun geld aan uitgeven. Is dat ook niet... Het... De, de, de oorzaak van het terzielen gaan van het blad in dat, Nederland, Namelijk nou, dat wij ook. de decadenties een beetje wel voorbij zijn met de crisis in het vooruitzicht, voor zover we hem al niet voelen, en dat wij gewoon wat meer terugkomen bij uh, nou ja, met de benchmark. Misschien op wel, alleen denk ik dat voor de high-end mode waar ik mezelf in, uh, in bevond, hè, moet ik dan nu zeggen high-end mode. High-end mode is echt die, die dat zijn die hele hoge merken, dus dan heb je het over uh, nou ja, wat ik zeg, de grote ontwerpers. Ik, ik noemde ze net al uh, Louis ja. Vuitton, Chanel, Prada. Waar een prijskaartje aanhouden. Waar, nou dat, dat is, ik bedoel, mode is in die zin ook wel weer dus daar hangt dan ook weer een prijskaartje. Alleen het is een enorme industrie geworden. En ik denk wel dat die high-end mode conjectuur ongevoelig is. Mensen die heel veel geld hebben, ja, ja die... Ja, die, die tanen niet om, uh, om een dubbeltje meer of minder. Of 100 euro meer of minder. Nee, maar ja, ik moest laatst voor mijn werk in Milaan zijn. En ik zag daar een, een prachtige Prada schoenen. Want we hebben toch de merken nu allemaal al genoemd? Ja, daarom. Um, het is um, kunst. Maar mag het niet ja, om, maar ja het begon al, de prijs begon vanaf 1000 euro. Het is bizar. Per nee, ik, ik, ik ben het en... een beetje eens. Ik, ben, ik vind het bizar ook. Ja, maar het is wel een industrie. Ja. Ja. Ja, als niemand het weer kan betalen, uh, uh, uh, nee, dat zeg je ik... misschien wel een hele rijke laag. Dan, dan gaan dames ja, maar... misschien ook minder in uw blad kijken. Uh, wellicht, ja. Maar ik hoop ook dat wij uh, als blad ook uh, inspiratie hebben gegeven. En niet alleen maar uh, dure dingen hebben laten zien. Want wij waren er ook wel voor om zaken die je op de catwalk zag, in Milaan en Parijs en New York, om die ook te vertalen naar de wat goedkopere nou, uh, uh, merken. Om toch een beetje mee te lopen. En als aspiratie en inspiratiegevoel mee te geven. Maar als de merken toch weten dat, dat ze gekocht worden. en dat mensen toch hè, die duizend euro voor die schoenen willen neerleggen. dan zou je ook kunnen zeggen: dan is het juist misschien voor hen heel aantrekkelijk. om nog in een blad dat juist dit segment behandelt. extra te investeren. om toch die groep die er nog wel is, extra aan te spreken. U had met mij mee moeten gaan naar ja. die advertering. Ja, ja, had, had u ze kunnen overtuigen? Nee, nee, nee. Ik, ik, ik, ik, ik, ik hoor of wat u, u zegt. Het ja, nee, geregeld, maar het is, ja, dat ja. hebben ze niet gedaan. Ze, hebben, ze gaan. Wat, wat er ook heel erg gebeurt. we zijn in van origine Nederlands. Uh, blad. Uh, 31 jaar hadden we het er net al over. Er komen nu ook internationale titels uh, naar Nederland toe. Um, daar wordt gewoon veel makkelijker het geld ingestoken. Dat gaat, dat gaat op één plek, of in Milaan of in Parijs. En dan ja. wordt er gezegd, nou, als u daarin gaat, moeten we ook in die D&D-editie. Die en, die en dan wordt gewoon het geld makkelijker ingestoken. Wij hebben echt heel hard moeten werken om... Nou, onze adverteerders uh, weer naar ons toe, toe moeten trekken. Maar was het ook niet een beetje uh, uh, The unbearable likeness of being? Ik bedoel, alleen maar uiterlijk vertoon en... Uh, uh, ja, inderdaad, uiterlijk ja, maar... vertoon, terwijl... Eh, ik bedoel, gaat het daar echt om in het leven en... Ja, maar we leven wel in, de, in deze maatschappij waar dit ook gedragen wordt. En maar misschien is de maatschappij wel aan het veranderen. Dat, maar, dit, dat zou zomaar kunnen, maar ja. Ja, er, komt ook een, er komen ook nieuwe bladen bij. Ja. En wij gaan ook overnemen, ik bedoel, dit blad is ter ziele, maar er komen bij Uitex ook weer twee, twee titels overgenomen. Mevrouw Stiene, heeft u het wel eens gelezen? Ja, ik, uh, ik las het vroeger uh, vaker. Een vriendin van mij die zat in de mode. Ik, vond het een, ik vind het een heel mooi blad. Ik vind het een mooi, maar ik zie wel, als ik, uh, ik hou heel erg van bladen. Dus ik ben uh, echt in de doelgroep... Ik, koop die schoenen niet, maar ik vind ze wel mooi om naar te kijken. U wilt ook <laughs> geïnspireerd worden, Ja, toch? precies. Ja. Maar tegelijkertijd moet ik wel zeggen, ik heb geen abonnementen op bladen. Ik koop altijd losse bladen. En als je dan de kiosk ingaat, is er zoveel concurrentie ja. bijgekomen. En ik kan me nog wel herinneren, toen ik tiener was en dit blad al bestond... dat het een van de weinige bladen was waar je nou, mooie mode in kon vinden in Nederland. En nu ja, kan je kiezen uit tientallen bladen. Mag ik u vragen wanneer dat was? Uh, in de jaren tachtig. In de jaren ja, maar dat had ik het net uh, met, met u ook over. Ja, meneer Siege. Ja, um, de, de, die industrie is ook ontzettend veranderd. Hè. Vanaf uh, begin jaren negentig zijn al die hele grote merken... Uh, waar we het net over hadden, dat is gewoon echt een industrie geworden. Ja. Daar is een ontzettende kentering in gekomen. Terwijl in de jaren tachtig was het allemaal nog vrij naar low profile en ik, heeft u het ook over die airbrush covers of niet die de komt? airbrush cover ja. covers nou gaan we ja. uh, nee goed de goede, airbrush, airbrush is dat wel is, is een apparaat net als bij een autospuiterij... waarbij je make-up in een hele dunne maar egale laag opgespoten ja, krijgt ja, klopt maar daar was dus waren wij dus doen alleen in het weekend ja. <laughs> maar er waren ook schoolspullen van dus dat, dat even, toen ook was ook booming dat was echt, dat was echt bijzonder. Ja, bijzonder hadden we ook de af en kaart de schoolagenda ja, schools, ja, ja, ja. ja ja ja ik kom het opeens iets boven <laughs> ja. Jerry the Cat waren die dat is een de kunstenaar die nog steeds overal die heeft ook onze 30-jarige cover gemaakt nog. Dat had ik hem gevraagd. Ja, en, en, en het mogen genieten van mooie. Dingen, dat is wel iets wat nu... Dat, is, verspreid dat klinkt is. wel heel vrouwelijk meteen. Maar ja, maar het, het, ja. mooie... het mogen genieten van <laughs> Nou, In mooie Nederland dingen. is dat volgens mij iets Ik kom van beneden de rivier, dus ik heb dat wel met de paplepel ingekregen. Dat, dat u niet ge mag genieten? Dat ik juist wel mag genieten. Ja. En als, ik, uh, als, het, als het van de kerk niet mag, dan kan ik altijd weer gaan biechten... Ja. dat ik toch genoten heb. Nee, maar de maatschappij is natuurlijk dus wel enorm veranderd. En terug naar de concurrentie. Ja, dat, daar ben ik wel benieuwd naar, wat meneer Van der Zanden... Dat, hoe hij dat ziet... Want er is natuurlijk ja, van Linda tot de flow, tot de happiness. Er zijn ook andere soort bladen die natuurlijk heel ja. erg veel... Uh maar die doen het wel wat beter dan de avant-garde op dit moment Ja, ja avant-garde is er niet meer, dus dat nee, uh, ja, dus zijn nog wel. Is ja, niet zo heel ja. moeilijk dan ook. Nee, nee, maar is dat niet nee, waar, uh, uh, waar vrouwen dan kennelijk meer naar op zoek gaan nu? Naar uh, die, dat, dat, uh, uh, dat, dat geluk, spiritualiteit, uh, welzijn, uh, yoga. Maar ik denk dat het en-en is, toch? Het is nooit altijd één richting uit. Ik bedoel, ik koop ook verschillende soorten bladen. Ik lees opiniebladen en ik lees ook andere modebladen. Dus daar zit ook gewoon een heel groot verschil tussen. Zou je ook niet een combinatie kunnen maken Ja. Ja, dat zou je best wel kunnen doen. Want maar, elk blad is gericht op één segment. Maar ja, ja. Als je maar ja, het een dat, beetje daar is natuurlijk wel over nagedacht. Ik ja. bedoel, Radio 1 is ook gericht op een segment van mensen... die graag, naar, die graag nieuws willen, willen bijhouden en geïnformeerd willen worden. Terwijl Radio 2 nu de top 2000 en met heel veel muziek draait. Dus dat, dat, dat zijn ook twee verschillende doelgroepen. En zo gaat het in Bladerland precies zo. En met internet op, alleen met avant-garde. Nou, ik daardoor... vind het wel een goed idee. Daar gaan we ja, eens over nadenken. Ik, maar, ik, ja, ik maar, kan me he, voorstellen maar, dat mensen steeds meer online dingen willen. En dus wel ja, maar online ook, willen. Ook daar ze. is natuurlijk veel veranderd. Hè. Daarom gaan ook, lopen ook oplagers uh, terug. Omdat er online natuurlijk zoveel uh, informatie te krijgen is. Onze, maar, maar, uh, onze uh, er staat hier een, In de laatste avant-garde staat een, uh, een serie van Roel Schager die hij gemaakt heeft. Die serie... Heel leuk, we zitten bij de Karo, die heet Holy Mary. Uh, maar maar ook bij de vader de En bij de vader in de NTR, maar ook bij de Ik kijk jou ook nu aan. Maar die serie is over het internet de hele wereld overgegaan. Die heeft op alle grote blogs gestaan. Ja. Wat ook weer aangeeft, dat blad heeft wel de potentie en de, de kwaliteit. De vrouwen die gegeven. ik ken, maar misschien zijn die dan niet jong genoeg... maar die willen gewoon zo'n blaadje vasthouden. En even dat stil uh, zodat ze in, met, op ja, de bank maar, kunnen liggen of weet ik het waar... Met, of desnoods in bad met zo'n blaadje. Ja, maar hier en je gaat je zes... met je laptop in bad zitten. Nee. Is levensgevaarlijk om te beginnen? Dat klopt, maar hier moet je zes weken op wachten. En als je op dit moment dit nieuws wilt hebben... of op dit moment de, de shows wilt zien van... Nou, noem welke uh, merk dan ook. Dan kan je dat op dat moment vanuit Milaan live bekijken. En ja. Ja, dat is natuurlijk wel een groot verschil. Ja. Dus je hebt de je fotoreportage hebt niet meer nodig om mode te bekijken. Je kunt er live bij zijn. Dit zijn ja. looks die wij maken. En wij proberen mensen daar weer mee te inspireren. Maar ja. Uh, ja, dat, dat doet Burberry alleen met zijn eigen merk. Of Prada alleen met zijn eigen merk. Of wie dan ook. Dan moet ik heel eerlijk zeggen dat ik ook met Linda niet graag op de bank wil liggen. Want die is tegenwoordig zo zwaar maar, dat je daar bijna ja, allemaal zie je, anders je? Nou, ja. Ja, maar ja. Maar er zijn dus wel bladen die... Uh, uh, uh, bijvoorbeeld ook een Vogue in, in Amerika, die heeft 850 pagina's. Nee, daar kan je niet mee in bad liggen. Daar ja. krijg je wel goede spierballen van. Wat gaat u nu doen, meneer Van der Zanden? Um, ik uh, ben, ben binnen Audax, binnen de uitgeverij, ben ik ook hoofdredacteur van Glossy en ik doe business development. Dus ik, business wat is dat? development? Nou, misschien ja. een leuke nieuwe bladen ontwikkelen... of uh, een leuke nieuwe internetsite met jou, nou, avondar.nl of zo. Ik het het uh, regent aanbiedingen deze ja, week. Ja. Wezen, oh, is ja. het zo? Ja, ja. <laughs> nou ja. Wij praten straks verder. <laughs> uh, Jan van der Put is aangeschoven ja. met het nieuws van uh, half elf. Radio 1. Het NOS-journaal. Twee hulpverleners van artsen zonder grenzen zijn gisteren doodgeschoten in Somalië. Het zijn een Belgische hulpcoördinator en een Indonesische arts. De dader zou een Somalische medewerker van de organisatie zijn... die net de horen had gekregen dat hij was ontslagen. De banken waarschuwen voor een nieuwe truc van criminelen. Cash tripping. Voor de geldsleuf van de pinautomaat wordt een klep gezet... zodat er geen geld uitkomt. De klant denkt aan storing en gaat weg. Niet weggaan, de politie en de bank bellen, zeggen de banken. De PKK roept Koerden in het oosten van Turkije op in opstand te komen. Het leger heeft een massamoord gepleegd, zegt de PKK. Bij een bombardement van het Turkse leger kwamen gisteren 35 burgers om... en geen PKK-leden zoals de bedoeling was. Het leger heeft toegegeven dat dat een vergissing was. En supporters van Ajax slepen de KNVB voor de rechter. Ze zijn het er niet mee eens dat ze hun geld kwijt zijn... na de afgebroken wedstrijd Ajax-AZ. Die regeling staat in de algemene voorwaarden. en De advocaat van de supportersvereniging hoopt dat die voorwaarden... door de rechtszaak... Gewijzigd worden. Dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. De laatste dagen van het jaar op 1. Deborah Blekkenhorst en Sven Kokkelman. En welkom terug bij deze laatste dagen van het jaar op 1. Gezamenlijk richten Caro, Vara en NTR. De blik op mensen die afgelopen jaar in het nieuws waren... en ook de mensen die eruit verdwenen zijn... of er misschien nog wel uit gaan verdwijnen. We praten met Robert van der Sande, uh, oud van Avantgarde. Dat wil zeggen de laatste totdat de stekker uit het pad ging. Uh, Petra Stine, uh, Arabiste. En Sjaak Slies, uh, de grote man achter de voedselbank. Samen met uw vrouw trouwens. En u gaat ermee stoppen. Met u gaan we ook zo meteen praten. Eén nog vraag aan de Robert van der Sande nog. Bent u nou zo'n Meryl Streep-achtige hoofdredacteur geweest zoals The Devil Wears Prada? Ja, met de voorbereiding is er weinig mis. Ja, ja. ja. ja, ja, ja, ja. <laughs> ja je ja. ziet het, hè? Ja, ik ben, nee, nee, nee, nee, totaal niet. Nee. Maar is dat wel een, een reëel beeld van die wereld? Uh, kein, misschien en, kein, in Amerika. Ja, het is wel, het is wel keihard. Ja. Ik ja. Denk, en ik denk zeker in, in modelanden als Frankrijk en uh, Amerika dat het wel zo werkt. Maar... Waarom? Ik, ik heb geen idee. Ik denk dat het toch allemaal prestige is of zo als je op zo'n plek zit. Ja, ik vind het ook leuk hoor. Ik bedoel, maar echt prestige, zo heb ik het nooit uh, gezien. Ik vond het heel leuk om bladen te maken. En dat is denk ik uh, het allerbelangrijkste: dat je het leuk vindt om te doen. Ja. Met het concern als zodanig gaat het in ieder geval met het type bladen dat u uitgeeft niet zo goed. Omlaagcijfers lopen terug. Ja, klopt. Daar wordt zelf... hard aan gewerkt. Ja, begrijp ik. Maar wat, wat, wat zit daarachter? Wat is de analyse die u zelf hebt gemaakt in het concern? Nou, ik, ik, ik, heb, ik moet eerlijk zeggen dat ik daar zelf niet echt een analyse op heb gemaakt. Maar wat ik, ik net voor het nieuws al aangaf... is dat, dat internet natuurlijk ook best wel uh, nou, nieuws... Genereert en dat je dat veel sneller oppikt. Bovendien... National Geographic bijvoorbeeld, dat is de zo'n televisiezender van waar je elke avond naar kan kijken, zit op de kabel. En dat blad schiet wel omhoog als een paddenstoel. In ieder geval weet ik niet helemaal Doet het aardiger, maar dat zit winst in de opleiding. Ja, dat klopt, daar heeft u gelijk in. Daar heeft u gelijk in. Mag ik daar iets over vragen? Ja, mevrouw Stine. Als 1,7 miljoen Nederlanders zo'n tablet hebben van verschillende merken, ik ben wel benieuwd van hoe je dat eigenlijk commercieel zou kunnen aanpakken. Dat je een app hebt waar je dan inderdaad interactief met filmpjes van Milaan en modeshows en tegelijkertijd gelinkt en online shops. Ik kan me voorstellen dat daar hele spannende dingen voor jullie te doen zijn. Mevrouw ja, ja, Stine denkt dan een de paar uur dat ze in het vliegtuig naar onderweg naar Cairo zit. Ja, daar <laughs> daar heb je nooit, mag je nooit uh, online. Hè? Dat is dan weer jammer. Hoewel dat ja. misschien binnenkort ook gaat gebeuren. Nee, maar dat zijn natuurlijk wel gedachten waar wij ook, waar wij ook mee bezig zijn. En dat vergt natuurlijk weer investeringen. En uh, daar, daar moet je gewoon ook weer adverteerders voor hebben. Dus je moet ze toch weer... Alles moet in elkaar vallen natuurlijk, maar daar wordt wel aan gewerkt. En nee, schist, u zei net aan het begin van deze uitzending, ik kom uit de mode. Ja. Wat deed u in de mode? Uh, ik ben... Dat past bij me dus. Ik ben een creatief van aard. Maar wat deed u? Was u ontwerper? Was u ik was ontwerper. Ik was schaap bij vijf poten. <laughs> het was een eenmanszaak, dus u doet van alles... En mijn vrouw die deed de boekhouding in de verkoop, gedeeltelijk. Maar u had een kledingwinkel? Ja, ja. Damesconfectie. Damesconfectie? Ja. En u ontwierp zelf? Ontwierp zelf. Maakte ook op bestelling. Uh, dus als de dames bij me kwamen voor een touwjapon... dan deden we dat ook. Dus u bent de man die overweg kwam met een naaimachine? Ja. Of u liet het maken? Nee hoor, ik ging ook zelf wel achter de naaimachine zitten. Echt waar? Ja. En wat is waar, waar u het meeste trots op bent? Ja. Ik bedoel, het, het, het stuk dat u ooit hebt gemaakt? Jan? Ja, het, het veden doet zich voor. Dus zodra het klaar was, was dat voor mij over. Dus het ja. bezig zijn op het ontwerpen, dat vond ik het mooiste van het verhaal. Maar ja. het over was, dan, ja, was dat voor mij eigenlijk afgedaan. Juist. Ja. ja. En u bent uiteindelijk in die voedselbank terechtgekomen... omdat het met het bedrijf niet goed afliep, ja. met de winkel. Ja. U ging failliet? Nou, gelukkig niet failliet. We, zijn, we konden op tijd saneren. Ja. We zaten in de saneringswijk. En doordat we een saneringssubsidie konden we dat overbruggen. Dat heeft wel twee jaar geduurd. Dus dan ga je met advocaat ga je aan de slag. Mm -hmm. En uh, dan probeer je dus een, tot de overeenstemming te komen met schuldeisers... Dat is gelukkig allemaal goed afgelopen. Tenminste, redelijk goed afgelopen. Uh, ja, en daar en volgend ga je dan naar het arbeid Toen de tijd. Ja. Uh, en, en toen hebt u aan de lijve ondervonden ook wat het is om niet genoeg geld te hebben om uh, fatsoenlijk eten te kunnen te kopen. Tot het echt de eindjes aan elkaar knopen is. En dat je uh, heel creatief en heel. Uh, op letten, dus wil je daar niet in allerlei valkuilen en in eh, misère terechtkomen. Ja. Was dat uw belangrijkste drijfveer? Om andere mensen daarin niet te laten belanden? Om dan te denken dat een ja. voedselbank zou een uitkomst kunnen zijn? Ja. Eh, vertrekpunt voor ons, mevrouw en ik, is namelijk dit geweest. Dat we dus eh, als christen handen en voeten wilden geven... aan hetgeen wat we geloofden. En dat hield in dat we zeiden, we willen hetgeen wat er gezegd wordt, willen we willen hem ook waarmaken En dat was de, de motor. Het niet alleen en met de, de mond beleiden, maar het ook echt daadwerkelijk ja, in de praktijk ja, uitvoeren. Ja. Uh, maar dan dat... kunt u heel veel doen, maar u besloot toch wel tot die voedselbank. U kunt ook denken, we gaan bijvoorbeeld ja, kleding inzamelen ja, ik noem even. Nou, de familie voedselbank die was niet al een minuut geboren. hadden daarvoor gaande hadden we een stichting plus voor min... Dus plus voor min. Ja, dus dat we de gedachten hadden van de plus is iets voor die minners. En dat was inderdaad meubelen en dat was inderdaad kleding. Een soort van kringloopwinkel. Ja, maar we zagen vrij snel in Rotterdam althans... dat op dat terrein werd al het nodige gedaan dus. En toen was een van de bestuurders die gaf aan van... ik kom uit de tuinderswereld. Ik zie wel kansen om wat groente en fruit en de plaatselijke bakker die wilde ook meedoen. En we hebben het eerste jaar 30 pakketten maakten we. Dat was een mini voedselbank. Vanuit uw huiskamer hè, gebeurde dat? Ja, vanuit de huiskamer. Ja. ja. En de eetkamertafel, dat was het bureau. Dus s'avonds met de, de bord op je schoot eten. Uh, wat ging er in die eerste pakketten? Want u noemt al even de bakker en de tuinder. Ja. Maar als u, als u dat moet schetsen, wat, wat deed u erin? Uh, nou, dat was... Voornamelijk groente, fruit en wat brood. En als die in een koekje of wat of iets anders lekkers... dan ging het het ook in. Maar vlees of vis was er eigenlijk niet bij, hè, toen? Nee, nee, nee. Beslist niet. Uh, toen kregen we een ruimte van 200 vierkante meter. We hadden inmiddels, waar we gaan kijken in België... waar een voedselbank bestond... Want er bleek dus duidelijk behoefte aan. Ja. En uh, toen begrepen we ook heel de formule dus... hoe dat in elkaar stak. En toen zeiden we van... Ja, dat gaan we oppakken. Ja. Hoeveel mensen komen er nu bij de voedselbank? Tien jaar later. Ja, hoeveel, een aantal mensen weet ik niet. Maar wel het aantal gezinnen. Het aantal gezinnen? Dat is 25.000. En dus dat stijgt dat, nog steeds, hè? Dat blijft stijgen, ja. ja. En ja. wanneer mag je naar de voedselbank toe? Want dat weet ook niet iedereen. Ja. Een uh, alleenstaande na aftrek van alle vaste lasten dus huur, eh, zorgverzekering, verzekering en andere zaken... mag 175 euro wat hij te besteden heeft voor eten, drinken, kleding... en eventuele een stippenkaart zoiets. Dus 175 euro per maand? Ja, dat is voor een alleenstaande. Een man en vrouw is 175 dus 65, dus dat is 230. En eh, ieder kind wat erbij komt is 50 euro per kind per maand. En als je daaronder zit, dan kom je in aanmerking. Ja. Uh, ik zei al, het aantal mensen dat een beroep doet op de voedselbank stijgt. Uh, ieder jaar, zeker in de donkere dagen rondom Kerst en Oud en Nieuw, zal ik maar zeggen, is ook heel ja. veel berichtgeving over ja. de voedselbank altijd. Uh, dus het is een groot succes geworden, hoe wrang dat ook mag klinken. Ja, bedoel, het, ja, het het, het, ja, het initiatief als zodanig is een succes ja. geworden, hoe treurig het ook is dat het nodig is in een ja. land als Nederland. En na tien jaar, gaat u ermee stoppen? Waarom? U begint er gewoon van te lachen, zo. Ja, ja is... nu. nu eh, vorig jaar, december. Toen de ben ik geopereerd aan een uh, analysma-operatie. Uh, ik weet niet of, het, of dat iets zegt, analysma. Dat is dat je. De slagader, die uh, net als een binnenband van de fiets. die gaat dan uitdijen. Dus, en die kan op een goed moment klappen. Klappen, ja. Dan word je ineens bewust uh, van, joh. Het kan zomaar afgelopen zijn, dus. Ja. Yes. Dat was de ene kant. De andere kant eh, heb ik gelukkig ook een hele grote groep achter me staan... die het, het stokje overneemt en eh, die misschien een andere wind gaan waaien. Maar, eh, een andere wind, is die nodig dan? Kunnen we niet gewoon nou, door op het pad dat u heeft gedaan? Ja, ja, ja, kijk, ik heb misschien meer een pioniersgeest. Eh, maar als je 25.000 gezinnen... Wekelis. Dan moet je ook wat aantal regels en uh, structuren aangebrengen. Het wordt een hele grote organisatie dan? Ja. Ja, ja want we spreken nu over 5000 vrijwilligers. Ja. Maar u gaat dus stoppen om gezondheidsredenen? Nou, niet gezondheidsredenen, nee. Maar ik blijf wel verbonden, maar niet met de werkvloer. Uh -huh. Maar ik zal wel blijven adviseren en ik zal wel... Uh, op zijn tijd ergens mijn gezicht laten zien... als dat eh, ergens toe bij kan dragen. En hoe vooral over... met die u toen begonnen bent? Blijft die nog actief? Ja, maar die, die is tien jaar jonger. Hoe oud bent u, als ik vragen mag? Ik ben 69. Ja. Dus ik ben ook nog een stukje genieten. Kunt u dat? Dat moet ik bewijzen. Dat <laughs> ik maar, waar, waar bestaat dat genieten dan uit? Nu, kijk, het is, op zich is het prettig... En het was nu iedere ochtend uh, half acht. Ja. Aanwezig zijn het tot vijf uur, ja. even tot zes uur. En dat moeten is er vanaf. Ja. Nou, dat vind ik al een stukje genieten. Uh, dus... En het is niet zo dat als uw vrouw dan nog steeds om half zeven op moet en dus ja. wel weer gaat, dat u dan <lacht> denkt: dan zit ik hier alleen thuis. Nee hoor, ik zit niet te verpitten. Nee. Dat hoor je altijd hè, van vrouwen. Als een man thuis komt zitten, van, ja, dan is hun eigen vrijheid ook meteen afgelopen. Want die man moet de hele dag geënterteind ge worden. Maar dat is in ieder geval niet zo. Nee, daar ben ik denk ik uh, toch te ondernemend voor. En wij hebben thuis, uh, privé hebben we ook de nodige achterstand in het huis. Uh, aan klusjes. Dus het eerste uh, half jaar ben ik, ik ervan uh, al even bezig. Je veel uh, rust. Nou, en dan Dank. hebben we het mooie weer en dat ben ik. Uh, ik wil nog even door Europa heen. Ja. Ah, u ja, wilt reizen? Ja, en we hebben een camper en uh, VW-bus omgebouwd als camper. En daar willen we nog even het een en ander gaan zien. Ja. ja. Hebt u de, sorry, hebt u ervan kunnen leven eigenlijk, van die voedselbank? Ik bedoel ook, uh, bedoel, hebt u een inkomen, eet u zelf die pakketten ook op... Nou, die pakketten zelf niet, maar wat erin zit. Allereerst nou, de allereerste, maar even dit om vast te stellen. De Voedselbank is uitsluitend een vrijwilligersorganisatie. Ja. En dat geldt ook voor de opzichten. Ja. Het is een particulier initiatief? Ja, wij hebben dus nooit een inkomsten gehad uit de Voedselbank. Nee, dus waar hebt u van geleerd? De, dan de eerste paar jaren hadden we een uitkering, in de bijstand. En daarvolgens zit ik inmiddels een AOW-uitkering. juist. En dat houdt niet in tot we nooit die appelen vaart, die appelen eet... Eh, tot we nooit eens dus even iets hebben meegenomen. Nou ja, dat is natuurlijk flauwekul. Ja. Maar eh, we hebben er nooit echt een salaris uit gehad. Of een vergoeding uit gehad. En dat geldt voor niemand die daar werkt? Dat geldt voor iedereen uit. En dat is eigenlijk eh, de vies wat heel hoog staat. En wat we ook zo willen houden. En u vertelde net uh, uh, wanneer je in aanmerking komt voor de Voedselbank. Ja. Wanneer je mag aankloppen. Maar wat voor mensen zijn dat precies? Kijk, Dat ze weinig ja. geld hebben mag duidelijk zijn. Ja. Maar, maar aan welke mensen da, moeten we dat denken? Dat is ook een van de misverstanden. Uh, maar denkt vrij snel aan laag opgeleiden. Ja. Nou, uh, de ander voorbeeldgever, u ziet vandaag de dag, zie je dus twee verdieners goed opgeleid, maar vanwege een hypotheekdruk wel genoodzaak om uh, samen te werken. Ieder, uh, er wordt één ziek of komt zonder werk te zitten of een scheiding. Nou, dan heb je het probleem al binnen dus. zie je nu ook wel met de dalende uh, hypotheek... of met de dalende prijzen van de uh, woningbouw... dat die hypotheek schuld die het overblijft en daar... En daar sta je dan, daar buiten sta jouw je dan. En dan heb je een goede opleiding. En dan heb je... Dus dat is op goed moment komen we ook tegen een voedselbank in het gooien. In Laren, in Bussum en in Wassenaar. Niet nu... direct de plekken waar je misschien aan denkt? Waar je niet aan denkt dus. En als ik nu in Rotterdam ga kijken, in Barendrecht. Uh, waar mijn voedselbank hadden uit, vrij rustig. En op een goed moment is daar een hele nieuwe wijk ontstaan. Carnisse landen. En we hebben nu een uitdeelpunt daar. Hm. Omdat de noodzaak er gewoon is. Schamen mensen zich als ze, ze moeten vertellen dat ze naar de voedselbank uh, gaan? Zo even hebben we het erover gehad. De eerste televisieuitzending die we hadden met Netwerk. Uh, Peter Tetreuk, die was twa twaalf uur bezig geweest. Dat was de verslaggever, ja. ja. <coughs> uh, toen was het een chaîne. Het grootste probleem wat we hadden, iemand te vinden die voor de televisie... Zijn ellende ging vertellen. Zijn verstoring ging vertellen. Inmiddels is dat. Die is er vanaf. En dat is denk ik. Ook al... in Wassenaar en in Laren? No, no. Dat oh. weet ik dan niet. Dat drukt <laughs> de al die te steeds. Nee. Maar het is in ieder geval. Het is voor ons minder moeilijk. om iemand zijn verhaal te laten vertellen. Ja. En dat is vermoedelijk gekomen na de uitzending van. Even niks te Makker van mijn neef en Natasje Vulgen. Ja, die dus ook ja. Uh, ja, gingen leven van, van voedsel, van ja. de voedselbank. En toen kregen we een stijging, zeker een stijging van 50% gekregen. Het taboe... zet even uw microfoon goed. Ja. Ja. Het taboe is er dus een beetje af. Maar ja. is, is dat, ja, moeten we daar trots op zijn, meneer Sies? Nee. Ja. Tien jaar geleden toen, uh, hadden we zelf het idealistisch... We heffen onszelf op. Maar ja, die illusie ben ik inmiddels voorbij, dus. Ja. En ik denk dat het iets is van alle tijden. Tot de... Dit succes komt wellicht nooit tot een eind, misschien. En nooit tot een eind. Maar als je van, als we van 30 pakketten, tien jaar geleden, naar 25.000 nu, waar, waar gaan we naartoe? Want de armoede, volgens mij, wordt alleen maar groter. Ik, ja. ik zie alleen nog maar grote hulp bij schuldsanering, uh, Bedrijven weken, steeds groter twee worden. Twee ik uh, Schoent wordt altijd de telling. Dus alle aanvragen die binnenkomen, die worden gecheckt. En dan krijg je het eind van de dag totaal. En dan was het een aanwas in Rotterdam. Dat praat ik even over Rotterdam. 67 nieuwe pakketten per week. En dan kun je dat even overslaan. Over een jaarbasis. Dan dus heb ik het over je 3000. 3000. Ja. Alleen in Rotterdam. Dan denk je, waar moet dat naartoe? Ja. Nou. Alleen al in Rotterdam. Ja. En dat vind ik heel schrikbarend. Meneer Sies, er zit een groei in, de, in het aantal aanvragen... in het aantal pakketten dat u uitdeelt. Hmm. Kunt u nog aan genoeg voedsel komen om die pakketten ook te vullen? Uh, ja. Er zit een grote... Ja. Europees zijn de 17 landen verenigd... Uh, in een Europese federatie van voedselbanken. Die maken gebruik van de... Overschotten die er zijn in het Europees verhaal, dat kent u misschien. Want zo doen we dat in Nederland ook. Hè? We maken gebruik bijvoorbeeld van producenten als Unilever die wat over hebben en dat dan aan u schenken. Ja, of een ja. fout maken in het verpakkingsmateriaal. Bijvoorbeeld, ja, uh, of eh, tekort bij de TET-datum, dus niet meer. Ja, want winkels willen het dan, althans supermarkten... willen het nog een week in de schappen kunnen hebben die liggen. een week. En als het dan zes dagen is, dan is het feitelijk al niet meer verkoopbaar. Dus daar maken we gebruik van. Maar voor het overgisteren binnen de ERG... is er een groot overschot aan een boterberg en een vleesberg. Ja. Dat soort verhalen. En nu blijkt dus dat Nederland geen gebruik wil maken van die overschotten. Als ik zie naar omliggende landen waar ook al voedselbanken zijn... Die Tonnen, tonnen aan overspullig, uh, aan goede, aan etenswaar krijgen. En en dat dat, geldt, dat moet... geldt ook voor uh, rijkere landen als Frankrijk bijvoorbeeld. Het, dat dat ja, geldt Frankrijk ook voor Italië. Het nou, dat is de... even de... ja. iets minder rijk. Hoewel je dat in Milaan in die etalages... meneer Van der Sander niet zou zeggen. Nee, nee, maar dat zou ook maar, armoe zijn, hoor ja. denk ik. Ja. Um, maar dat doet dan toch pijn. maar ja, waarom, waarom, waarom doet Siez. Nederland ja. dat dan niet? Ja... Als u het mij kan vertellen, dan... Maar oh. heeft u het niet gevraagd van ja, degene die daarvoor zijn verantwoordelijk bij, zijn? Uh, meneer Bleker geweest en... Uh... Staatssecretaris Bleker, dat is ja. de dus verantwoordelijke staatssecretaris. Ja. ja. Wat zegt hij dan? Ja. Spijt, kom. Ik denk, het, het moeilijk valt om toe te geven... dat het in Nederland ook niet allemaal loze geur, maar is. Dus toch dat, dat, dat taboe dan weer? Nee, ja, dat taboe wat erop zit. Want uh, men zegt steeds wel in Den Haag. en dat is hetgeen wat wij horen. krijgen geen subsidie. Uh, het is een particulier initiatief. Nou, terecht. Uh, maar het is ook een mede verantwoording denk ik, van die overheid. om daar zorg over te hebben. als er een aantal Nederlanders niet kunnen rondkomen. Meneer Slaat u dan niet gewoon met uw vuist op tafel daar in Den Haag en, en zegt u van: Wij zien elke dag wat, wat hier gebeurt. Wij zien die gezinnen ja, ja, en wij maken ja. het mee in de praktijk. Ja. Uh, kom op, doe mee ja. en, en, en ja. zorg dat wij gewoon die pakketten ja. kunnen blijven vullen. Dan moet u toch gewoon heel boos worden, eigenlijk. Nou, de... Een brief is mooi, maar u moet eigenlijk. Ik uh, gewoon... word ook wel eens moe van die plan bla ja. halen. Wanneer ze ziet, ik zie de politiek bij de verkiezingen. Nou, Dan komen ze al werkbezoek met een lege mm -hmm. slaggevers en fotografen. En inmiddels hebben we wel gezegd van... joh, je mag komen, maar je komt niet met een fotograaf binnen. Want we laten ons niet voor ons kaartje spannen. Wordt u maar... wel eens boos? Wordt u boos? Ja, ik, vond ik, vond ik, wel eens boos? Want u volgens mij best wel boos. Ik ben een beetje cynisch. Dat is <laughs> iets anders. Wordt ja. u wel eens boos? Nou, dat nou niet zozeer. Ik kan maar er wel... Kijk, maar het is toch heel verang dat als, er ergens, als je armoede kan bestrijden... Dat, men, dat je mensen eten kan geven en vervolgens is er ergens een berg... en je mag dat niet geven aan die mensen. Dan ja. word je toch enorm ja. Tenminste, de, ik word de, nu al boos. Het, het is een belachelijk verhaal, dus. Maar, maar Rutte ja. die heeft toch net ondanks ook weer Peter, gezegd... dat armoede niet bestaat in Nederland. Wat vindt u daar dan van als hij zoiets zegt? Nou, armoede is natuurlijk, denk ik, van alle tijden geweest. Ja. Alleen, ook in het kabinet Kok. Alleen was het niet zichtbaar. En als een van de dingen die de voedselbank heeft gedaan... is namelijk het zichtbaar gemaakt. Mm. Uh, het is ieder geval... Kijk, die overheid, 99% gaat goed. Dat loopt goed, die uitkering loopt goed. En, en die 1% dat tussen de wallen en het schip valt... dat komt bij de voedselbank terug. Mm -hmm. uh, en dat zal ieder systeem... Zal dat, uh, die 1% die zal blijven. Maar daar zou je wel op moeten bijsturen. En daar zou je wel op moeten corrigeren. En toch ook iets aan doen dus. Meneer Van der Zanden, gooit u wel eens restjes weg? Uh, ja, ik moet bekennen, ja. Ja, ik maak me er ook schuldig ja. aan. Jaarlijks gooien we voor 3 miljard euro aan voedsel weg, meneer Sies. Ja, ja, ja. Zelf. Ja. Wat, wat kunt u ons nog vertellen? Waar, waartoe kunt u ons oproepen? Kijk. Ik, we hebben op een goed, want krijg je een stuiterperiode dan krijg je iedere week als voetenbank spuiten. En dan zijn er inderdaad mensen die zeggen... oh, weer spuiten? <laughs> uh, uh. Uh, als je niet creatief bent... dan, dan gaat hem misschien ook je keel uithangen... iedere week stap op met spuiten. Ja. Ja. Ja. Maar je kan ook variëren. En het mooiste voorbeeld vind ik dan een oude dame. Die zei van, meneer, geweldig, die spuiten. Ik denk, hey, noem moet ik even luisteren wat ze te vertellen heeft... Die ging het denk ik schoonmaken, die, die vloog het in. En die verdeelde die potjes over het hele jaar dus. Ja. En die had over het hele jaar... Dus een, kijk, en dat is inmiddels wat we niet meer weten, niet meer kennen. Als ik uh, in april daar mix binnen krijg... en ik kom, ga dat uitdelen. Ja. En dan krijg ik als antwoord van mix in april. Nu? Ja, nou, wat is daar mis mee? Maar naar nou, mijn idee niks... Maar daar volgend, uh, dat vertelde die huisvrouw. Maar je kan ook oliebollen of pannenkoeken van maken. Ja, maar daar hadden ze nog nooit van gehoord. En hoe doe je dat dan? Ja. Kijk, en dat zijn de basiselementen waar je toch uh, een ver mee komt. Is het probleem niet dat wij niet meer, ik bedoel, we zijn zo gewend om. Uh... In de hectiek van het dagelijks leven zeker twee verdieners, zal ik maar zeggen, met een, met een redelijk goede baan. En met kinderen. En, en mevrouw Stine herkent het misschien. Uh, en dan ook nog even snel tussendoor boodschappen doen. Bijna geen tijd om dat voor een week te plannen. En dus he, kook je maar wat je die dag toevallig uitkomt. Uh, terwijl als je grotere hoeveelheden kookt en je spreidt dat over, dan kun je ook nog veel besparen op je uitgavenpatroon, toch? Heel zeker. Ja, ik uh, ik spreek me aan en mijn moeder komt, is net 65 geworden. Een echte babyboomer. Ze is in 1946 geboren ja. en echt een kind van net na de oorlog. En die is ja. echt opgevoed met. Uh, als je je eten niet opeet, dan komt er misschien wel weer oorlog. <lacht> uh, uh, broer, die weet precies wat armoede is. En ik ben echt onder de indruk van hoe zij, ze is alleenstaand, weduwe. Met uh, nu een, een klein AOW, hoe zij dat inderdaad voor elkaar krijgt. En uh, ik vind heel mooi wat meneer Sies zegt, die creativiteit. Nou, dat heb ik wel van mijn moeder meegekregen. Maar in de hectiek van uh, alle dag is dat soms lastig. En dan is het heel makkelijk om even snel de Albert Heijn in te rennen en uh, ja. snel wat eten te krijgen. Ja, en die ons ook nog overhalen om van alles te kopen als je zo'n supermarkt uh, inloopt. Hè. Ik bedoel, ja. je wordt uh, ja. helemaal doodgegooid, bijna met reclames ook. Dus, uh, ja, op proeverijen de laatste... voor de kerst en het nieuwjaar aan toe. In de winkel. <laughs> ja. Hoeveel gooit u weg, mevrouw Stine? Nou, ik ben uh, een alleenstaande moeder uh, met een coulureschap, uh, dus ik heb een anderhalf gezin uh, en uh, dat anderhalf persoonsgezin zeg maar, en dat is best lastig, want ik koop eigenlijk altijd veel te veel om ervoor uh, te zorgen dat mijn kind genoeg te eten krijgt, en ik, uh, ik baal ervan dat ik soms dingen weg moet gooien. Ja. ja. En u denkt dan niet, ik ga toch maar koken en dan in de vriezer stoppen? Dat doe ik wel eens. Ja, dat heb ik van mijn moeder geleerd. <laughs> maar het uiteindelijk misschien ook wel weer vergeet, ja. Tenminste, dat, ik kan me voorstellen dat, dat je dat overkomt. Dat je het in de vriezer hebt liggen, maar dat je het eigenlijk vergeet dat je het hebt. En dat je na ja. een tijdje die vriezer weer opentrekt en denkt, oh ja. Ja, nou, ik, ja. En ik reis heel veel. Ik, dus ik ben, ja. ik ben, Mijn koelkast is altijd uh, vrij leeg. Dat probeer wel, uh, dus ik ben wat vaker in de winkel. de film het net op over dat Over Overmerkkleding, ja. Overmerk wat viel u op aan de merkkleding? Ik heb nooit het gezeurd thuis gehad. Ik heb vijf kinderen over ik moet dat merk spijkerbroek... of ik moet dat merk spijkerbroek. Het is denk ik ook wat je ze meegeeft. Spijkerbroek is een spijkerbroek? Ja, een spijkerbroek is een spijkerbroek. En kwalitatief heb ik geen verschil nooit kunnen constateren. Nee? is zit er kwalitatief... Er zit wel een kwaliteitsverschil tussen. Er zal wel een beetje een kwaliteitsverschil zijn. Maar het is natuurlijk het vaak een... gewoon het merkje wat er aanhangt. En dat ja. ja. zijn marketingmodellen. En het model ook, ja, het model, maar ja, dat ja, de moet de je snit. dan... Ja. Maar dat is natuurlijk niet alleen met kleding, dat is ook met de telefoontjes, dat is ja. met alles. Ja. En ze krijgen, die jongeren, want daar heeft het uiteindelijk over, die krijgen natuurlijk ook volgens mij heel erg veel. Ja. En ze hebben geen besef van, uh, van de geld Geen van dingen. Nee. nee. Ja, het schijnt ja. wel dat er een nieuwe generatie aan te komen is, blijkt uit allerlei onderzoek die dat weer wel waardeert. Nou ja, dan, dan gaan hopelijk uh, wordt de armoede wat minder uiteindelijk, dat het wat beter inzichtelijk wordt voor ze. De gouden lepel. En de generatie die daarmee geboren wordt. die, uh, nou ja, Zo zie je maar. De crisis van de jaren 80, zal ik maar zeggen... heeft ook een hele generatie wat meer bescheiden gemaakt... dan de generatie die daarop volgde. We gaan er zo meteen over doorpraten met uh, de gasten hier aan tafel. Sjaak Sies, uh, Robert van der Zande en Peter uh, Stine. En dat doen we allemaal na het nieuws van 11 uur. De hele ochtend al gelezen. En zo meteen ook door Jan van der Putten. Blijf bij ons hier op Radio 1. Tot zometeen.